Van der Linde met het NOS-journaal. Duizenden inwoners en toeristen op La Palma zijn geëvacueerd na een vulkaanuitbarsting op het Spaanse eiland. De eruptie begon gisterochtend met een reeks aardbevingen. Lava uit de vulkaan heeft inmiddels zeker acht huizen verwoest. Ongeveer 200 Nederlanders die via reisorganisatie TUI op het eiland vakantie vieren, zouden niet in gevaar zijn, laat de organisatie weten. In een Grieks migrantenkamp is gisteravond brand uitgebroken. Het gaat om het oude migrantenkamp op het eiland Samos. Daar verbleven duizenden mensen onder embarmelijke omstandigheden. De meeste van hen zijn al naar een nieuw kamp gebracht. Tijdens de brand waren er nog zo'n 550 migranten aanwezig. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Ook de oorzaak van de brand is niet bekend. De politie in de Verenigde Staten heeft in een geruchtmakende vermissingszaak een lichaam gevonden. De FBI gaat ervan uit dat het om de 22-jarige blogger Gabby Petito gaat. Zij kwam niet meer thuis na een rondreis met haar vriend. Haar vriend kwam wel thuis, maar wilde niet zeggen waar zij was gebleven. Dat leidde tot wilde speculaties. De man is op de vlucht geslagen en is nog spoorloos. Het lichaam dat nu is aangetroffen lag in een nationaal park in Wyoming... en komt overeen met de omschrijving van Gabby Petito. Officiële identificatie moet nog plaatsvinden. Op een veiling in New York heeft iemand 1,17 miljoen dollar betaald... voor de eerste druk van, een van het boek Frankenstein uit 1818. De opbrengst is hoger dan verwacht... en mogelijk zelfs het hoogste bedrag ooit... voor een geprint werk van een vrouwelijke auteur... De Engelse schrijfster Mary Shelley publiceerde de roman destijds anoniem. Het boek over Dr. Frankenstein, die nieuwe wezens creëert uit lijken... geldt als een van de belangrijkste werken in de Engelse literatuur. Het weer nog, zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Het blijft droog en het wordt 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in Zfm. ZFM. Met nu de nacht...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 Child. Look at the stairs in heavy doses. I'm never let you go, do you remember? Uh, Back in the spring. Uh, Naamwaar van de zon schijnt. Het station met patent op de zon ZFM 24 uur per dag Hete zomerhits We schauen uns an Een bisschen te lang En irgendwann wird aus een blik Een warmer a bailar, Baby Wat je meest Kan ik in je ogen zien Ogen zien En we tanzen Eerst langzaam Dan kom je me naar Het voelt zich aan Wie 1000 graden Zwischen uns noch Millimeter, ich hab keine Wahl. Ich folge dein Signal. Oh. Vamos a amarte, te eet playa, hasta het Himalaya. hacerlo in de lucht, la de la fortuna. Laat nooit je nog falla, cruisamos de Omdat ik het rimo weer no die controle. Ik voel je Atem, Ik kan niet meer wachten. Vamos a amarte. Vamos a amarte. Degenen Zandvoort 106.9 FM We zijn samen abgefahren, ons gehörte die Welt, und dafür brauchen wir kein Geld. We hebben ons einfach treiben lassen, we wilden nichts erfassen, we wilden niet so werden wie die Leute, die we hassen. Nur een Blick van dir, en ik wusste genau, was du denkst, was du fühlst. Dieses große Vertrauen unter Frauen.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 with a national in the sicht. Casa mujer en la terraza pero mi solo me matas eh eh eh contigo todo rico déjalo ven conmigo pa pasar cabrón. baby probime me, de prada ve di du e chau be Dansen. Je geeft geen tweede kansen. Wow, oh. oh. Ik pase lo que pase. De hemel lo disfrase. Es imposible no tocarte, mamá. Baby, produce.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 Time. Yeah. We might the spend our dinner. Oh, yeah. We party to the extremo, baby. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos. Oh, Al otro día volvemos. Oh, yeah. You know